Goedenavond, vanmorgen, vanmiddag. Een hele goede avond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar-Ratelband. En ja, welkom alweer. En dank dat je ervoor gekozen hebt om naar deze lezing, Meditatie, te luisteren. De laatste tijd... De laatste tijd hoor je me nauwelijks meer zeggen dat het een lezing is. Ik leg alsmaar meer naar het woord meditatie. En dat wat er uitgesproken wordt, is voor mijn gevoel ook meer en meer een meditatie geworden. Je kunt er naar luisteren, zoals je wilt. het als een meditatie beschouwen en daarin meegaan. Of het als een lezing zien. Een, le een lezing die je toch ook nieuwe inzichten wellicht meegeven. Er wordt gesproken over een andere vorm van denken. Een vorm die wij mensen kwijtgeraakt waren. Je bent geheel vrij, uiteraard natuurlijk, om die vorm hier in deze woorden te horen. Of liever gezegd, uit jou innerlijk naar boven te laten komen. Maar je kunt ook die vorm, de vorm van het denken, het nieuwe denken laten liggen en doorgaan met het denken dat al even hier op deze aarde, als normaal beschouwd werd. Je merkt dan ook niet of nauwelijks dat er een andere tijd aangebroken is. Een tijd dus die een soort limiet in zich kent in 2012. Dat zal je dan ook nauwelijks uitmaken. En dat zal je misschien ook nauwelijks opvallen, behalve dan misschien toch wel de gebeurtenissen die ervoor zorgen dat de wereld op een andere wijze vorm geeft aan het einde van het denken van de laatste 2000 jaar. Het zal ook het begin van het einde zijn van bepaalde machtsinstituten die het denken van de mensheid heeft beïnvloed. En misschien nog wel wat nieuwe denken wenst tegen te houden. Aan de andere kant, de mensen, die mensen die het denken in zichzelf hebben zien veranderen, die begrepen hebben wat er gezegd wat wat het zegt als eh, de ander nooit schuldig is, en die begrepen hebben als er gezegd wordt: behandel de ander. Zoals je zelf behandeld wilt worden. Of die begrepen hebben dat wat hen irriteert bij de ander een tekortkoming bij hen zelf is. En daar ook heel hard aan werken. <tus> <tus> Voor die mensen is de tijd duidelijk aan het veranderen. Voor hen is het zichtbaar, terwijl het toch onzichtbaar is, maar het is zichtbaar dat de aarde een andere vorm van denken weer heeft aangenomen. Dus de oude, hele oude vorm van duizenden jaren terug, vanuit de tijd van het oude Egypte en uit de tijd van wellicht Memoria en Atlantis Dat denken, dat denken wat wij nu het nieuwe denken noemen komt weer terug. Dat denken wat we het ja, toch een jaar of wat geleden het bewustzijn noemden. Maar wat dus nu het, het, uh, een andere naam heeft. Er zullen meer en meer mensen de herkenning om zich heen zien. Maar tegelijkertijd kunnen ze er niets meer aan doen om anderen die dat niet zien, mee te trekken in dat nieuwe denken. Want immers hier op aarde wordt de wet van de vrije wil totaal uitgevoerd. <coughs> Wellicht zal ik het daar wel over hebben in het komende uur.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 Misschien wil je met me mee in een hele eenvoudige meditatie. Zet dan je beide benen stevig op de grond, dat je de aarde voelt. Of de aarde door je flatgebouw heen visualiseert. Of als je dat niet kunt, kun je ook gewoon op bed liggen. Of zitten, in welke vorm dan ook, zolang jij je maar comfortabel vond. Misschien wil je dan even ontspannen, rustig worden. Kalm te binnen jezelf weer voelen. De haast van je afleggen en stil van binnen zijn. Net zoals ik dat ook nu even moet doen. Ook voor mij geldt dat. Ik ben hier snel naartoe gerend naar mijn computer. Omdat ik voor een bepaalde tijd dit af wilde hebben. En zo werkt dat dus niet. Want ja, dat slaat dan op je keel. En dan moet ik zo af en toe even een hoesje doen. Dus ook voor mij, voeten op de grond, rustig eventjes de rust over je laten komen, de beslommeringen van je af laten glijden en je rug rechten, ook als je gaat liggen, doe wat voor jou het beste is hè? en ga met je gedachten naar binnen. Neem daar rustig de tijd voor. En bedenk dat je wellicht de gehele dag bezig bent geweest om je gedachten naar buiten te richten. Wat bedoel ik daarmee? Dus denk wat je nog moet doen, wat je aan het schoonmaken bent, wat je aan het opruimen bent, wat je aan het werken bent. Wat voor eten je gaat koken, welke boodschappen je gaat doen. wat die zijn, wat die zijn. Allemaal gedachten die zich naar buiten richten. Maar de gedachten die zich naar binnen richten, gaat naar de rust, de kalmte van jouzelf. En dit is dan nu het moment om je gedachten naar binnen te richten. En laat inderdaad die beslommeringen van de dag van je afglijden. Je kunt er niets meer mee, het is gewoon allemaal ballast. En sluit je ogen als je dat wilt. Meditatie in alle rust. Maak de verbinding met het licht. Mocht je nieuw zijn en je weet niet precies wat hiermee bedoeld wordt, visualiseer voor je dat er een kaars staat. Want die kaars brandt. En dat je dat vlammetje voor je ziet in je visualisatievermogen. En dat je dat naar binnen aan inademt in je gedachten. En leg dat neer in je zin. Iets boven je navel. Maak die verbinding met dat vlammetje en je zin. Mocht het lastig voor je zijn en de zon schijnt nog. Of er is een lamp aan in je kantoor of in je werk. <kijkt> of gewoon in je huiskamer. Kijk dan even in die lamp. Visualiseer de zon of de lamp en breng dat op dezelfde wijze naar jouw ziel. Leg dat op elkaar, jouw licht en het licht van buiten. Adem rustig En op een uitademing ga je stil naar je eigen innerlijke. Stil naar die plek waar je ziel woont, waar je ziel huist. Iets boven je navel. Breng daar je ademhaling naartoe. Adem rustig in. Hou de adem even vast. En adem rust. Laat dit een mantra voor je zijn. Iets wat je je voortdurend herinnert. Denk er straks aan als je naar bed gaat. Je bent over van alles aan het nadenken. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit.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 voel in jezelf. En adem nog een keer. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Dus in de uitademing breng je die adem naar die plek eventjes boven je navel. die verbinding, voel in jezelf dat jij de innerlijke wijsheid binnen, in jouw innerlijk, in jouw zelf hebt, de innerlijke wijsheid, dat is wat je binnenin je hebt. Iets boven je navel. Daar huist je ziel. Dat heb je. Dat ben je. Zonder dat je dat wist wellicht. We kunnen daar allen bij. We kunnen het allen zijn. We zijn het ook. Alleen ben je daarvan bewust? Zie voor je dat de mensheid dat is. En dat de gehele mensheid zich naar de God in hem zelf heeft gericht. De ziel die je bent... Het stukje God dat je bent. En van dat dat gevoel weet. Gevoel zelf God te zijn. Dan is er het innerlijke weten. Er kan zoveel helend werk worden gedaan voor al die zinnen die zich daar nog niet naartoe gericht hebben. Al die zinnen die zich niet herinneren dat ze zelf een stukje God zijn. Dat ze zichzelf kunnen richten naar dat licht in hen. Maar ook nieuwe zinnen die vanuit een lager bewustzijn, vanuit het universum op aarde, zijn komen te leven. En ook zij kunnen opgenomen worden in dat helende werk. Daardoor zal het bewustzijn van de aarde in een steeds hogere trilling komen. Dan zal de aarde. In een ander zonnestelsel opgaan. <tiek> maar nog, maar nog zijn er ziel die zichzelf beperken en die zich verstart opstellen en die zich laten leiden door anderen. Hun acceptatievermogen is schrikbarend laag, en ze wensen zich te laten leiden door star en oude vormen van denken die hen vasthouden in hun ontwikkeling. Ook hierin, maar juist hierin, ligt de eigen vrije wil. Men mag dit, en dat is hun goed recht. Een mens mag dat nu eenmaal. Dat mocht jij ook eens, toen je zelf in die omstandigheden was. En dat behoort eenvoudig tot, de, tot een van de grootste wetten van de aarde: de wet van de vrije wil, ons door God, het licht, of zo je wilt, door de energie, gegeven. Men mag dit inderdaad, men mag alles vanuit het denken, ook uit de vrije wil. Ook al, is dat niet hun eigen denken dat vanuit die vrije wil komt? Toch mogen mensen dat, want het is hun denken. Het kan dan ook wel eens met agressie te maken hebben of met geweld. Maar het is slechts aan anderen te bepalen hoe ermee om te gaan. We er wild mee om en gaan we gillen, slaan, meppen, oordelen en veroordelen, dan zijn we zelf nog geen haar beter. Maar gaan we er op een andere wijze mee om? Respectvol. Dus met alle liefde die binnen in ons is, die wij zelf zijn, met duidelijkheid, met mededogen en begrip. Dan kunnen we, dan zijn we in staat om ook bij hen een verandering waar te nemen. Want ieder mens, hoe slecht ook, en hoe gewelddadig ook, heeft een hang naar het licht, naar die liefde, wil ook aardig gevonden worden. Een verandering wellicht die lang op zich laat wachten. Maar kijk eens, heeft God met ons ook niet alle geduld gehad? Hoe lang waren wij niet bezig om van onbewust een bewust wezen te worden? Totdat we de dingen stapje voor stapje begrepen. Dus waarom zouden wij niet het geduld, en geduld is ook liefde, met deze groep ja, wanhopige mensen hebben? Wij hoeven ons slechts te realiseren dat zij mogen zijn wie zij denken te zijn. Is het niet zo dat ook hier onbegrip heerst, onbegrip in zo'n groep en wanhoop voor het nieuwe, wanhoop en angst voor de veranderingen? De waarden van Ooit, lang geleden, misschien vanuit een ander land meegenomen, zijn niet meer de waarde van vandaag. En daar kunnen wij toch wel begrip voor opbrengen? Liefde is altijd de weg voor alles en iedereen. Velen weten niet beter dan dat wat ze geleerd hebben. Eens van een priester, van een dominee, van een godsdienstleraar, van een imaan. Het was hun leidraad en daar hielden ze zich aan vast. Was het niet zo dat het al erg genoeg was voor sommigen uit zo'n groep van wanhopigen, om te emigreren naar een vreemd land met andere gebruiken en gewoonten. En lag niet de angst op een vreselijke manier op de loer? Onwetendheid kan met liefde veranderd worden. Niet toegefelijkheid, maar liefde die heel. Duidelijk is. Die duidelijk, die dus duidelijk laat zien en zich niet laat afleiden. Liefde die respect heeft. Maar vooral liefde die laat zien wat werkelijke liefde is. Daar hebben mensen wat aan. En ja, je zou kunnen zeggen, zijn ze daaraan toe? Want had ik niet gezegd dat een mens pas geholpen kan worden als hij daar klaar voor is en niet eerder? Kun jij dan uitmaken wanneer een mens daar klaar voor is? Kun jij dan uitmaken of het de onwetendheid is die hen wanhopig doet zoeken naar anderen weer uitwegen en daarmee de angst over het leven, over wat anderen zeggen en vooral wat de eigen geestelijke daar wel van zal zeggen of dat ze er klaar voor zijn om van de liefde te horen. De meesten van ons kunnen dat niet bepalen en zeker niet zien, zowel als stevig vastzitten in onze eigen vooroordelen. Eens zullen ook zulke groepen beseffen, dat de God in hen hun eigen vrijheid van denken geeft. En hen te bevrijden van alle vormen van beperkt denken en bekrompen gedrag. Het enige wat gedaan kan worden is om in het eigen innerlijk te komen met het denken en het licht het licht te vinden, de liefde te vinden. Alleen dat als enige waarheid in het leven te zien. Want dat is wat de mens zelf is: de waarheid en het leven. Dat zal een lange weg zijn, hoor ik, je, hoor ik je denken. Maar wat dacht je van jezelf? Heb jij daar kort over gedaan? Wij al hebben daar duizenden en duizenden jaren over gedaan. Sommigen van ons misschien wel honderdduizend jaar, voordat we eindelijk begrepen. Veel te lang wellicht, maar wij we hadden dat blijkbaar nodig om eindelijk te beseffen dat de waarheid in ons ligt en niet buiten Dat we ons richten naar wie we werkelijk zijn en niet in ons ego zouden gaan geloven. Het lijkt zo eenvoudig om te oordelen en maar even te zeggen, dat mensen toch makkelijk hun aandacht aan hun eigen God, hun eigen licht kunnen schenken. Maar waarom doen we dat dan nog steeds niet? Ook wij hebben ons laten leiden. Duizenden en duizend jaren lang. Dachten dat het zo hoorde. En, levend, en leefde onze levens. En onvrede, onrust en arrogantie, eerzucht, hebzucht, jaloezie en wat dan niet meer. Maar toch, alles wilden wij meemaken. Al deze dingen die vanuit het ego kwamen. En dat wilden wij gewoon, omdat we al die ervaringen wilden begrijpen. En begrijpen waarom ons zo dwalen afdwalen van ons eigen zelf. En door de incarnaties heen, Gaten we onszelf totaal. En dachten we dat de werkelijkheid alleen nog maar bestond uit onze ego. De ziel die teruggaat naar de oorsprong, het God zijn, het weten hierin te voelen, te zijn, die vorm die geen vorm is, maar is, dat alle andere vormen niet bestaan. Daar gaat het over. En is dat nog steeds niet zo... Sommige van ons voelen nog steeds die vreselijke, vreselijke strijd binnenin zichzelf. Ze zijn wanhopig, weten het niet meer, willen niet meer verder leven en noem maar op. Ze zijn de weg volkomen kwijtgeraakt. Terwijl de weg gewoon rustig binnenin hem zat te wachten. Ze hoefde alleen maar hun gedachten naar binnen te richten en zich niet gek te maken door de gedachten die zich naar buiten Dat is niet zo, dat was niet zo, zo zeiden ze. En ze waren en zijn zo vastbesloten hun waarheid in stand te houden. Dat ze horen de doos en zien de blind werden. Zij waren het die de doden genoemd worden mee mag spreken, de doden die gewoon op aarde leven, en dat ze ook nog eens levens na levens deze houding vastgehouden hebben, wat nog in dit leven op deze aarde werkelijk werden, dus de doof en de blind. Dat was niet de bedoeling. En er werd naastig gezocht naar oplossingen in de vrum van het bezoeken van artsen, die hen dan weer moeten laten horen en laten zien. En ja, maar Rempel, zo kon het dus ook. En met kleine ingrepen, medicijnen en wat dan niet meer, was het probleem opgelost. Maar de werkelijke kern van het denken, de oorzaak van de afgeslagen werd weg, werd niet meer opgemerkt. Erg? Oh nee hoor. Hoe moet iedereen zelf weten? Mensen worden vanzelf wakker. Eindelijk worden wij mensen wakker in deze tijd. En dat is dus ook de bedoeling van die eindtijd 2012. Dan gaat er een nieuwe tijd in, het een nieuw bewustzijn van mensen. Dan zullen er hoe langer hoe meer mensen een andere wijze van denken binnen in zichzelf, eren. Ook de mensen met alle kwalen. En als ze niet wakker worden, dan worden ze wakker in een andere dimensie, in hun volgende evolutie. En herinneren ze zich weer de afslag die ze genomen hadden. De afslag van hun eigen weg. We zagen voor zich hoe het wel was. Ze waren de liefde vergeten. En zo kwamen zielen er weer toe om opnieuw op aarde geboren te worden. En een leven aan te gaan op deze aarde. En het deze keer wel goed te willen doen. Dus mogen wij oordelen? Nou, je mag alles, maar oordelen? Nou nee, we hebben het allemaal zelf ook meegemaakt. Dus we kunnen daar niet over oordelen. Want dan zouden wij onszelf veroordelen en dan schieten we helemaal niets mee op. Dan komen we nog in allerlei schuldgevoelens te zitten. En voor je het weet, zitten we weer aan de depressiva. En kunnen we opnieuw beginnen. En ja, nadat we. Binnen niet al te lange tijd overstappen en weer een nieuw leven aangaan op aarde, waarin we het wel weer allemaal goed willen doen. En vooral de liefde niet willen vergeten. En zo gaat dat met ons mensen: we zijn hartleers en laten we ons gemakkelijk afleiden. En geef daar maar weer heel graag anderen de schuld van. Terwijl wij simpelweg voor alles, maar dan ook voor alles onze eigen verantwoordelijkheden kunnen nemen. We hebben onze eigen gedachten gehad. En niemand kan die onze gedachten opleggen. Die maken we zelf. En die veroorzaken we ook zelf. Daar gaat geen mens over. En daar zijn wij allen vrij Dus als we beginnen daar onze verantwoordelijkheden in te nemen, dan zijn we al een hele eind. Maar hoor ik dan toch weer vaak, maar hoe zit het dan met die groep mensen die helemaal vast in hun eigen beperkingen zitten? Nou, ik zei het daarnet al, die mogen dat. Heel eenvoudig. Iedereen mag doen wat hij wil doen. Dat is de wet van de vrije wil, die voor alle mensen geldt. Ik heb het over universele wetten, niet wetten die dus door mensen gemaakt zijn, maar de wetten van de aarde. Want als dit het is wat zij willen, dan mogen ze dat. En dan willen zij dat. Net zoals jij dat ook eens gedaan hebt en eens zullen ze wakker worden, net zoals jij ook wakker bent geworden. En juist doordat er met liefde met hen omgegaan is, wel duidelijkheid in die liefde, duidelijkheid en respect, zal er een verandering optreden. Het apart is van ons mensen dat als ons gezegd wordt: je moet het zo doen en je moet het zo doen en dit is de manier. Nou, wij zullen het wel even doen, maar het dan gewoon niet doen. Wij kunnen dat niet, we kunnen het niet van een ander aannemen. We willen dat zelf ervaren. Het zit in ons mensen. Want als ons de vrije wil gegeven wordt, of laat ik zeggen, dat we gelaten worden, dat, dat, dat, dat, de ander, dat, dat we de ander laten, dan bepalen wij dat zelf. En zullen wij loskomen van enige vorm van dwang en zullen wij de juiste keuze maken in vrijheid. Wij mensen hier op aarde wensen nu eenmaal onze neus vele malen te stoten En net zo lang tot wel, totdat wij het begrepen hebben, om dan de juiste vormen op te willen zoeken in het leven en hoe die zijn, en daar, daar gaan anderen nooit over. Tenzij het andere schaadt. En ook daar kun je over nadenken. Je zou dan ook kunnen zeggen dat de mens dom is, ondanks groot intellect. De mens, behoorlijk, de mens is behoorlijk onwetend over wie hij werkelijk is. Die mens denkt het allemaal te weten. En wenst het bewijs? Kun je het bewijzen? Je hoort het ze zeggen. En aangezien er geen bewijs is dat liefde niet bewezen kan worden en zich ook niet laat bewijzen en daarom ook geen bewijs bewijs nodig heeft, denkt die mens de wijsheid in pacht te hebben, zal het Goddelijke in zichzelf afwijzen en zal zich naar buiten richten voor die Godheid. zal zich wellicht ook nog verliezen in waandenkbeelden hierover. Over mensen die hem dan weer vertellen over wat er binnenin hen zit en hoe ze daarmee om moeten gaan. Moeten gaan. En hen daarin ook beperkingen opleggen. Wel toch ook in hun woorden, wijsheden kunnen liggen. Juist deze mensen met groot intellect komen niet op het idee om op een andere wijze te denken. kunnen er ook vaak niet omdat de hersenhelft aan de linkerkant dus de ratione rationele kant meer ontwikkeld is in het denken dan de gevoelskant dus de rechterkant maar toch weten ze dat er iets is dat er meer is en verliezen zich vaak in Allerlei sectes. Maar we hebben het toch over een groep mensen die vanuit zichzelf niet op het idee gaan komen om anders te denken. Om het aardse denken van zich af te leggen. Om het denken van het ego los te laten. om dan in het diepe te springen om het goddelijk denken te zijn. Dat wat ze waren, zijn en altijd zijn ze. Maar ze zijn onwetend hierover. Het andere denken is een bevrijdend denken. Kan pas werken, kan pas werkelijk werken als de dualiteit is opgeheven. Als de gedachte is begrepen dat de ander nooit schuldig is. Als de gedachte begrepen is dat wat je irriteert bij de ander een tekortkoming bij jezelf is. Als de gedachte begrepen is dat wat je niet bij jezelf wenst, je het een ander ook niet aandoet. Juist deze kleine zinnetjes, de woorden die je af en toe hoort, zoals als je klaagt, dan kun jij er niet meer omgaan. Dus kleine speldeplikjes die je in deze lezingen altijd van mij zult horen. Dus niet een cursus, niet punten die achter elkaar opgenoemd worden. Iets wat je uit je hoofd moet leren. Ik zou dit eens aan je kunnen geven. Voor mij ook geen cursussen om... om Beter te kunnen spreken of uh, op een commerciële manier te spreken. Het ligt niet bij mij. Het hoort niet bij mij. Dit is gewoon wat je krijgt. De kleine dingetjes die je in je eigen leven kunt leggen. Die je op de meest moeilijke tijden in je leven naar boven kunt halen. Die wellicht ook vanzelf naar boven komen. Omdat de herinnering binnen in jou levend gehouden wordt over deze woorden want jij hebt ze ook precies dezelfde in kleine en mindere mate kunnen deze dingen begrepen zijn maar het dient volledig wortel geschoten te hebben, volledig begrepen te zijn, de bekrompen, beperkte gedachte dat het allemaal anders is en de beperktheid in het denken die het losgelaten dan pas dan pas doet die god in jezelf die energie zich gelden in jou je hebt gestaan op legt hem dan pas komt u bij helletje dan pas komt de ware intelligentie naar boven. De zal Wat zich niet opgepakt. Er was even een klein internet zo met een telefoon. Maar goed, het is niet anders. Dus ik zei dat als je die kompe gedachten dat het anders is en als je dat denken los kunt laten, dan pas doet die God in jezelf die energie zich gelden in jou. Dan pas komt de ware intelligentie naar boven al zal zich laten zien. Dus ware intelligentie dat je voelt in de dingen, dat je voelt wat iets betekent. Dat is werkelijk wat je bent. Dan zit je niet meer in dat keurslijf, in je eigen keurslijf. Dan leid je niet meer. Dan ben je niet meer gevangen. Dan ben je vrij. Nou, het is jammer dat er een. Ja, het is even een beetje lastig geweest dat er een wat slordig einde was. Maar ja, soms gebeuren die dingen. het is zo. Laten nou, we eindigen met een mooie, mooie mantra. Dan ga je Jatri-mantra. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Um, Eeuwige God, wij mediteren op u en uw glorieuze licht en eigenschap. Schenk ons uw zegen om het hoogste bewustzijn te bereiken. Maak het ons mogelijk om uw wil te verwezenlijken en daardoor succesvol te zijn in al onze levensgebieden. Ja, en lieve mensen, bedankt voor het luisteren en heel graag weer tot volgende week. En mocht je het nog een keer willen horen, blijf de hele week staan. Bij Indigo Soul Stage. En later kun je het weer horen <coughs> via mijn website ihra.nl of design d i z l nnl nou ja, je mag me natuurlijk altijd via mijn website melden. En um, ja, het wordt misschien jouw vraag hè, volgende, volgende week ook behandeld trouwens. Ook deze, ook deze eh, meditatie is ook gedeeltelijk een antwoord op een vraag van iemand. En ik hoop dat het ook voor die vragenstelste een goed antwoord is geweest. Nou, lieve mensen, nogmaals bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Dag.